Nachtzuster, met Ron Verhauwe. Een hele, hele goede nacht. Welkom bij je Nachtzuster, maar met de nachtbroeder. Astrid die, ja, die is getroffen door de griep, die moet even uitzieken. Astrid namens de rest van het team van harte beterschap. Maar verder blijft het programma natuurlijk, ja, zoals altijd, een programma dat draait om vragen. En daar kunnen jullie weer mee bellen naar het bekende telefoonnummer 0800-1121. Uh, ja, jullie weten het, Nachtzuster, dan draait het om vragen die jullie stellen... en waar jullie ook weer antwoorden op gaan geven. Kunnen vragen over van alles zijn, hè? over de afgelopen week... wat er in het nieuws was, misschien over de wereld... een technische vraag, een taalvraag, juridische vraag, filosofische vraag... het kan allemaal, 0800-1121. Mailen, dat kan ook, via nachtzuster.omroepmax.nl of even een gratis appje sturen via de NPO Radio 1-app... op je telefoon of je tablet. En je kunt ook uh, chatten met alle andere Nachtzuster-fans... dat kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. Maar ik zou zeggen, bel gewoon even 0800-1121. Ze legt haar koude handen op mijn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 Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht brand van binnen. Nacht doe iets aan me pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen? Nacht doe iets aan de It's a oh, oh,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 Naarzister. <mag> Naarzister. Naarzister. Ah, de De ja, als je van donderdag op vrijdagnacht de heren van Doema hoort met Nachtzuster... Nou, dan weet je dat het uh, gelijknamige programma op NPO Radio 1 weer begonnen is. We gaan er een leuke nacht van maken. Eerst nog even een dienstmededeling, want uh, ja, Astrid heeft de afgelopen weken... Vertelt dat er een speciale uitzending zal zijn vannacht met uh, als speciale gast Max Ombudsman Rogier De Haan. Om te praten over uh, uh, ja, wat je allemaal moet weten als je geen internet hebt. Dus speciale een vragen uitzending rondom de internetlozen, om het zomaar te zeggen. Nou, die uitzending hebben we vanwege de, de griep van Astrid verplaatst naar volgende week. Dus dan uh, kun je even. Uh, inschakelen ook. Um, en mocht je uh, die uitzending dan niet kunnen horen... dan is er nog een extra service van onze nachtzuster. Dan uh, moet je even een envelop sturen naar uh, Omroep Max... ter attentie van de nachtzuster. Postbus 518 1200 AM Anton Marie in Hilversum. En dan uh, krijg je van uh, de nachtzuster een uh, mooie envelop... teruggestuurd met uh, ja, op papier echt de hoogtepunten uit die uitzending. Uh, ja, want uh, ik kan me voorstellen... als je dus geen internet hebt en je mist die uitzending... dan kun je hem dus ook niet terugluisteren. Nou, onze nachtzuster heeft dan alles gedacht. Dat gezegd hebben, gaan we nu eindelijk van start... met uh, de eerste beller van vannacht. En dat is uh, Roland. Dag Roland. Hey, goedemorgen. als uh, Alspaans voor het we nemen het mee, Roland. Dank je wel. Dat je dient. Uh, het volgende. Uh, in de oudheden had je landen zoals Sodom en Gomorra... Hoppa, Eden, Constantinopel, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Nou, mijn vraag is... wat zijn die landen ineens gebleven? Kijk, bijvoorbeeld Rhodesië, ...heette toen dus Zaire. Kijk, Myanmar is weer een andere naam. Mm -hmm. Maar de landen van toen... Als hoe dan en moren enzovoort enzovoort. Waar zijn die landen gebleven? En ten tweede, hoe zijn landen ontstaan? Oké, okay, en heb, wil, je, wil je dat dan weten van, van echt een paar speciale landen of meer in het algemeen? Hoe komt het dat sommige landennamen verdwijnen? bijvoorbeeld, en zag je nog, waar zijn die landen gebleven? Ja. Ja, dat is volgens mij voor, voor, is dat niet voor elk land uh, gewoon ook een anders? Want het, uh, ja, elk land heeft natuurlijk zijn eigen ges geschiedenis. Lopen, dingen lopen zoals ze lopen. Zoals sowieso. Maar <laughs> in de oudheden had je niet zoveel landen zoals nu. Nee. Nou, nu is mijn vraag, wat zijn die oude landen gebleven? Ja. Twee, dat ze nieuwe namen krijgen. Zoals bijvoorbeeld ja, Myanmar, uh, Zimbabwe, Ronditje enzovoort. Wat weet ik? En ten tweede... Hoe zijn laatste grenzen bepaald en ontstaan? Stel dat voor de, de... ineens in in in van, weet je wat? We nemen België over, hm. dat is het oorlog. Maar toen tijd had je weinig landen. Er zijn meer landen bijgekomen. Hoe is dat dan ge ge gebeurd, gedaan, gedeeld? Ja, hoe? Ja, nou, de vraag is duidelijk, Roland. Ik denk dat het een, een interessante kwestie is om eens in te duiken vannacht. Ja, ja, de vraag is duidelijk. Ja. Leerig, hè? Ja, zeker. Ik weet... van toen... Hoe ja, zijn nu. Hoe zijn nu. In ontstaan. Op... Ja, ik denk dat het uh, mooie verhalen kan opleveren vannacht. Tot deze... Oké, okay, Roland, dank het voor het bellen. Fijne Dank je wel. 0800 1121 is het gratis telefoonnummer dat je de hele nacht kan bellen. Onder andere dus voor deze vraag. Gaan we snel door naar uh, Hille? Ja, dat ben ik. Dag Hille, nacht ik heb een vraag over duurzame energie. Kom maar op. Het was ook op het nieuws uh, vanavond. Er, zijn eigenlijk, uh, er worden er drie bronnen genoemd: en dat is, één, dat is natuurlijk de zonne-energie. Dan hebben we de windenergie. En dan het biogas. Mm -hmm. En dat is volgens mij een enorme misleiding, want uh, het vervuilende. ...van al die energiebronnen is natuurlijk de uitstoot van CO2. Het broeikasgas. Uh, ja. En biogas geeft natuurlijk CO2 af... ...maar dat wordt dan opgeslagen, zogenaamd groen... ...door de opname van zuurstof door de, de planten. Maar mm -hmm. die planten die rotten weer vroeg of laat. En dan komt even een hardkant. Die zuurstof weer in de vorm van CO2 weer in de atmosfeer. Dus uh, het is misschien hoogstens een klein uitstel van executie. Hm. Maar al die mensen die dan hele, hele uh, ja, bomen planten. om dan uh, de, de, de energie die gebruikt wordt in de vliegindustrie. Om, om die te compenseren, is volgens mij onzin. En mijn vraag is dus: klopt mijn theorie? Of. of uh, of is dit onjuist? Is het wel degelijk, kun je het rekenen tot duurzaam? Ja, ik vind het interessant. Ik hoop dat de vraag een beetje, ja, ja. Is, vraag een beetje duidelijk is. Het houdt mij trouwens al heel lang bezig. Hoor, want je hoort het zoveel dat eh, alles. Nou, noem het maar op. Houtsnippers, ik weet niet wat ze allemaal niet gebruiken. Maar eh, ook een rottende boom in een bos. Maar zeker de bladeren die de bomen laten vallen. Die rotten in één jaar, rotten die weer, uh, weer weg. En, en dat rottingsproces is niets anders dan een oxidatieproces. Hm, ja, ja. Dan wordt er weer zuurstof toegevoegd aan die rottende bladeren. Dat, die zijn ook nodig voor dat rottingsproces. En dan komt de CO2 vrij, dus dan hebben we het weer terug. Dat we gevangen hebben in die, met die planten en die en en nou... Nee. Dat is eigenlijk een vraag. Ja, want het, het gas wordt niet afgebroken door de planten of zo? Of zeg ik nu iets heel raars? Nee. Nee, nee, absoluut niet. Het ja. wordt alleen maar eigenlijk tijdelijk opgeslagen. Opgeslagen, zeg jij. En okay. bij, bij, bij de mensen, ja. Bij de mensen is het natuurlijk net andersom. Wij ja. nemen zuurstof op en wij zijn natuurlijk ook een, een, een, een broeikas uh, vervuiler door onze uitademing. Ja, oké. Okay. We de... ademen ook CO2 uit. En, <laughs> maar goed, bij de plant is het andersom. Maar nogmaals, het is een tijdelijke opslag naar mijn oordeel. Hoe okay. tijdelijk je dat dan ook wilt noemen. Nou, voor bladeren geldt dan een jaar... Een boom die zal er wat langer over doen, maar rolt uiteindelijk ook weg. Uh, ja, ja, nou, nou Hille, je, je ja. vraag is uh, volgens mij duidelijk. En we gaan eens kijken hoe, uh, ja, hoe, hoe ja, duurzaam biogas eigenlijk is en hoe dit precies werkt. Ja, en bij een oordeel dus niet. Ja, dat is duidelijk. Dat nou, is dus de vraag. We, nou, gaan, we gaan eens kijken of ik, daar uh, mooie antwoorden op komen vannacht. Goed, ik ga luisteren. Oké, okay, dank voor het bellen. He. Dank. Oké, okay, ja. dag. Ja. Igor. Goedenacht. Ja, hallo, Dag, hallo. Um, ik had een vraag over een programma op tv. Op RTL 4, geloof ik. Mm. Een quizprogramma weet ik veel. Ja. Uh, of weet ik veel. <laughs> um, als je dan meedoet... dan uh, moet je de tv aanzetten en dan vangt jouw mobiel of tablet dat geluid op... en gaat dan die vragen... Uh, ook activeren op het moment dat ze op tv komen. Ja, dat je op je op je, je, je, ja, dat je gewoon mee kunt spelen met de, de, de vragen. Ja, maar ik, eh, wordt er dan een bepaald signaal uitgezonden of zo? Of uh, uh, hoe gaat dat? Of wordt je microfoon opengezet? Want ze vragen wel toestemming om uh, um, um, um je microfoon uh, open te stellen, geloof ik, mm -hmm. als je die app installeert. Het werkt dus met een app, hè? Op, ja. Uh, Telefoon, tablet. Dus... En, uh, dat kun je meedoen. Op het moment dat die vraag gesteld wordt, komt die vraag bij jou ook uh, uh, in beeld op je scherm. En uh, ja, het zijn multiple choice vragen. En dan moet je binnen vier seconden het antwoord geven. Ja, doe je, doe je, dat, doe je, en, je doet dat dus zelfs uh, wel eens aan mee? Ja, ik heb wel eens uh, een acht of negen gehaald. Maar je kan een cijfer krijgen dus. Oké. Okay. En uh, ik vind het wel een leuk spel, want het is uh, echt interactief. Ja, en dan heb je echt het gevoel dat je meedoet met... Uh, met, met Linda de Mol, hè, geloof ik? Ja, ja, Linda de Mol doet het. Ja. ja, precies. Ja. Ja, en dan is het, heb je dan het gevoel dat je, dat je ook bij haar een beetje op de stoel zit... om mee te doen met die quiz, als je dat zo echt live mee kan doen? Nou, ja, je vergelijkt natuurlijk wel uh, je scoren. En uh, het zijn leuke vragen ook. Ja. Maar jouw vraag is meer van hoe werkt het technisch... Met, uh, als ja. jij met uh, je tablet op schoot ligt, uh, hoe, hoe, hoe kunnen ze dat precies afstemmen? Ja, hoe wordt het geactiveerd? Ja, oké. Okay. Wordt een bepaald signaal uitgezonden of zo? Of uh, luistert de microfoon rechtstreeks uh, naar ja. het geluid de tv? Nou, interessante vraag. Beetje technische vraag, dus... Uh... Ik ja. ben benieuwd of er daar een antwoord op komt. Misschien uh, ja, zit er iemand te luisteren die dat ontwikkeld heeft. Bijvoorbeeld de gekste mensen luisteren naar dit programma. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat we ja. een mooi antwoord krijgen vannacht. Ja, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Nou, blijf luisteren voor het antwoord. En uh, uh, nou ja, succes met het meedoen weer. Uh, wanneer zaterdag hè, wordt het uitgezonden, ja, volgens mij. Ja, dat geloof de laatste uitzending. Ja, maar ze kunnen dus wel... Ja, ik wil het voor het programma of zo, hoor. maar het is wel een uh, leuke het ja, ja, maar zo goed, ze kunnen dus wel ook met jou meeluisteren, blijkbaar. En uh, noem, het, noem ze maar allemaal. Ja, maar, maar ik. Dat blijft voor mij uh, de leukste quiz. Kun je ook al meedoen trouwens. Ja, inderdaad. Heb je, ook, uh, je hebt overal apps van hè, tegenwoordig. Ja. Maar um, ze kunnen dus wel meeluisteren ook met je als ze die microfoon open zitten voor je tablet. Met jou in de ja, huiskamer. En, uh, sowieso kan dat. Uh, <laughs> ja, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Algemeen, ja, ja. Igor. Igor, we gaan hem erbij zitten en we gaan kijken of er een mooi antwoord op komt vannacht. Heel ben benieuwd. Oké. Okay. Dag. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer. Kom maar op met uh, nog meer mooie vragen. Um, Paul heeft er in ieder geval ook een, hoop ik. Dag, Paul. Ja, goedendacht, uh, Paul Schrijn hier. Ik had een, een vraag aan u. Ik, uh, ik heb er zelf last van gehad. en uh, Het gaat over de invloed van straling van uh, de zendmasten, van de wifi... en onder andere ook van de afstandtelefoon, de looptelefoon... die we thuis hebben. Mm -hmm. uh, wor waarom wordt daar nooit onderzoek naar gedaan? Ik kom ook in de winter heel veel mensen tegen... die buiten kamperen, die zelf in een, in een goed huis wonen. Uh, helemaal niet zo... Het, is, het zijn normale werkende mensen... En die kunnen thuis niet meer wonen, niet meer functioneren en zeker niet slapen. Mm -hmm. En die klachten, daar zijn ze mee naar doktoren en specialisten geweest. En die onder kunnen dat niet onderkennen omdat ze daar niet voor gestudeerd hebben, zeggen ze. Dus de klachten over de straling. Ja? En dat is mijn vraag. Kijk, we hebben sinds wij... Het uh, draadloos internet hebben en nog meer dingen die draadloos zijn geworden uh, heb je een hele verandering gezien in Nederland van het gedrag van de mensen uh, de gedrag naar elkaar toe maar ook zoals u zelf ook weet dat zie je iedereen maar met die, met die telefoon in de hand lopen uh, met, met, met alle ongelukken van dien die er hm. gebeuren in het verkeer ja. uh, daarom uh, is mijn vraag uh, er wordt van alles onderzocht op het gebied van kanker... op het gebied van, van psychische klachten, uh, op, op velenlei gebied. Maar niemand durft waarschijnlijk dit onderwerp niet aan te pakken. Van, we, we genieten van het internet, van, van alle moderne technieken... die enorm veel gemakken brengen. Maar de, de, de, de andere kant van de, van de medaille is dat we ook... Heel veel mensen hebben die op het ogenblik slecht functioneren. Uh, ze hebben dus uh, die vermoeidheidziekte, ja. vermoeidheidssyndroom, uh, kunnen niet slapen en gaat zo maar door. Maar wat mij ook zo opvalt. U moet me maar uh, corrigeren als ik het verkeerd heb. Ik hoorde tot drie keer toe op het journaal. Uh, een paar weken geleden. dat er wel 12.000 zwerfkinderen hebben, dus dakloze kinderen. Je ja? moet me corrigeren als het niet zo is, maar ik, ik heb, ge, ik heb er op gelet... het was het getal 12.000. Dat is wel heel hoog, hoor, vind ik. Dat, dat ja. is heel hoog. En, en toch is dat gezegd. Maar laten we dan zeggen 1.200, dat dus is ook al hoog. Ja. Hè? Uh, maar, maar ik heb uh, met, met, met jongeren gesproken helemaal geen problemen met hun ouders. Maar ze zeggen... we voelen ons niet prettig meer thuis. En als je dan... verder praat met die, met die kinderen... dan hebben ze dus... in het huis is wifi dag en dag aan. Mm. Uh, hebben zij dat... uitgesloten, de wifi... dan hebben ze het wel van de buren. Ja. En net als bij de dieren... het geeft een soort ongemak. Ja. ja uh, we willen er niet aan... want we vinden het allemaal prettig en leuk... Maar, maar ik vind, ik denk, en als daar echt een onderzoek gedaan zou worden door een onafhankelijk instituut, dan denk ik echt wel dat, uh, dat ze daar uitkomen dat die, die straling of in elk geval het vermogen teruggedraaid kan worden. Ja. Jij denkt, echt, uh, jij denkt echt dat wij als mensen daar last van ondervinden. En jouw vraag is eigenlijk, uh, hoe zit dat en wordt het eigenlijk wel aangepakt? Omdat de techniek die we daarvoor voor, voor gebruiken eigenlijk, die 4G-verbinding, die, 4G die wifi-stralingen, dat, dat is zo belangrijk. Dat mocht het uit de uitkomst zijn dat het, dat het ongezond is, dan doen we daar eigenlijk niks mee omdat we maar die techniek zo hard nodig hebben. Ja, uiteraard. Het, het, het wordt een ja. economisch probleem als je dat gaat, gaat uitsluiten. Maar landen om ons heen, onder andere Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk... die zijn als de doods voor die straling. Hm. Ja, daar hebben, hebben ze dezelfde technieken, of misschien iets anders... maar het vermogen ligt veel lager. Ja. Maar jij maakt je echt zorgen hoe dat hier in Nederland zit in ieder geval? Nou, ik zal u zeggen... het is bij ons zo ge gekomen twaalf jaar geleden dat we geregeld het huis uit moeten... Hm. Uh, zomer en winter en ergens maar kamperen... om dus geen last te hebben van de masten om ons heen. Ja. Uh, begrijp ik? Uh, ik begrijp het, dus Paul. Dan, we, gaan, uh, we gaan kijken of, uh, of mensen daar misschien wat meer over kunnen vertellen. Ik, uh, ik wil nog even refereren. Ja. Uh, januari, 13 januari, afgelopen jongsleden... Uh, was het in het AD... Een, een bijlage. Ja. En daar waren bladzijden met foto's uh, waarin getoond werd hoe mensen thuis leven die last hebben van deze techniek. Ja, dat ze hun hele huis van binnen hebben beplakt met aluminiumfolie en weet ik wat. Dus, uh, en dan denk ik bij mezelf, waarom wordt dat nou niet besproken? Ja. ja? Dat gezegd hebben de Paul. We gaan kijken of er, uh, of er mensen zijn die hier, hier uh, ook een, een reactie op hebben... en misschien wat meer uh, over de techniek ook nog weten. Ik Goed? hoop het. En ik dank u voor de aandacht. Heel graag gedaan. Dank voor het bellen. Ja, het was een da nacht, hè? Dag Paul. Dag. Uh, So sure. Cliff Richards was dat uh, Wired for Sound van het gelijknamige album uit uh, 1981 alweer. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer. Uh, bel daar je vragen op door of je antwoorden op vragen die je voorbij hoort komen. Uh, we hebben alweer een nieuwe vraag en die is van Jan. Ja, goeienavond. Goeienacht. Goeienacht. Ja. Uh, ik heb uh, een vraag over de griep. Hatsjoe. <laughs> Kom maar op. Ja. Zo goed. Waarom krijgen wij de griep in de winter? Oh, oh tegen de herfst de, de winter? Ja. Nou ja, we krijgen ook wel mensen griep in de zomer volgens mij... maar inderdaad een stuk minder. Huh? Maar inderdaad een stuk minder in de, in, de, in de zomer. Ja. Ja, maar als je nou... Eh, dat is een winter... of ja... Je krijgt altijd euh, tegen de wind eraan. Denk, hè, hebben de mensen in, in, de, in de tropen of de subtropen... hebben die dan... Hm. Ja, ze hebben andere ziektes, maar hebben dan niet die griep? Ja, nou, vind ik een leuke vraag, Jan. Inderdaad. Ja, hebben, ze, hebben, ze de... zo, nou, hebben ze daar net zoveel last van de griep? Want ik, ik neem toch aan dat ze daar ook wel eens de griep hebben. Maar de, de vraag is volgens mij vooral, hebben ze dat dan daar een stuk minder? Ja, hebben ze het daar minder Of, of hebben ze het, weet het überhaupt? Dat mag ook hoor, wat mij betreft. Jij bent de vragensteller. Ik, ik zou zeggen, die, die, die, waar komen ze neven aan, die, die, uh, die virusjes ja. in de winter? Je vraag is duidelijk, Jan. Ik hoop dat je het... Ben je nog griepvrij geweest deze, deze winter, of niet? Nou, verkouden ben ik wel, maar dat is ook weer zoiets. Waar, waar, waarom ben ik in de, in de winter verkouden? En in de, in de zomer, ja. Ja, ik heb geen last van, uh, uh, van, van uh, iets, maar. Nou. Jan, we gaan de vraag erbij zetten. En ik hoop dat er een, een goed antwoord komt. Want, uh, ja, ja, inderdaad. ja, er zal een viroloog moeten bijlopen, geloof <laughs> ik. Maar uh, ik vind het vreemd dat die virussen. Uh, ja, zouden die in tropen ook nog. Uh... Ja. Jan, we gaan kijken of er een, een mooi antwoord komt vannacht. Ik weet, okay, ik weet zeker wel. van wel. Dank voor, hey, dank hey, voor het bellen. Fijn. Dokter. <laughs> Dankjewel, dokter, zegt hij dan ook. Nou, de dokter mag je bellen via 0800 1121. Kan niet geloven dat ik je griepje oplos, maar ik hoop dat ik je wel uh, kan doorverbinden met een uh, iemand die een antwoord heeft op jouw vraag. En misschien we, heb jij wel een antwoord op deze vraag? 0800 1121. Dan gaan we naar Els. Ja, goedemorgen met Els. Dag Els, hallo. Ik heb een antwoord op de vraag van de meneer over de straling. Uh, daar wordt wel degelijk onderzoek naar gedaan. Ik kan zo wat sites noemen, maar ook een persoon. Het is een goede vriend van mij die daar het hele land zelfs mee doorlijst... om daar lezingen over te geven... Maar er wordt wel onderzoek gedaan. Maar het is te duur voor de regering om dat aan te pakken. Ze bekijken het maar. Het is al lang bekend hm. dat het gevaarlijk is. Het, moet hij, uh, die meneer moet op de site kijken van elektrosmog... Het woord zegt het al. Dan is de naam van die vriend Jan van Geels, G-I-L van Leonard Simon. En bij uh, antroposofische huisartsen in Nederland en waarschijnlijk ook in Duitsland... is er ook meer over bekend. Die vriend, uh, een vriend is dat, ik heb geen relatie met hem of zo. Hm. Maar, Goed uh, dat je dat even benadrukt, heeft. ja. Die heeft, ja, even voor de duidelijkheid. Uh, die heeft mijn huis doorgemeten. Die heeft doorgemeten. Ik woon dan in de flat 6 hoog staan om mij heen nog helaas nog hogere flats met zendmasten. Dat kan hij gewoon meten dat er zendmast in de buurt is. Ja. Helaas bijvoorbeeld bij mijn slaapkamer, maar ook bij mijn keuken. Dat is het verschil. Verder is het zo dat je op de computer um, bij media... Media sorry Nou, een uh, Engels woord wat ik een beetje moeilijk vind. Maar dan kan je in huis de wifi Uitzetten. Hmm. En ik bel nu met een, een gigaset van Vita tools. V. Victor Isaac Ta Tools, tools dat Engelse woord. Yeah. En dat is ook stralingsarmer. Oké. Okay. Dus, en die vriend die wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld door. Mensen in een dorpje wat ouderen laatst in Friesland. Dan komt er een hoog gebouw bij of dan komt op een hoog gebouw. Willen ze van de gemeente. Ja, Hoe dat precies gaat, dat weet ik niet. Maar dat is in ieder geval heel ingewikkeld. <tie> willen ze, daarom kan je ook het beste op GroenLinks volgens mij stemmen. Maar ook die hebben niet zoveel... Uh, in de pap te brokkelen of hoe dat heet mag. Maar daar, daar gaat hij dan een lezing over houden. Wordt hij uitgenodigd door die mensen. Want die zijn tegen die zendmast. Ja. En ik denk dat je het al begrijpt. Helaas komt die zendmast er toch vaker. Hoewel die mensen dan handtekeningen inzamelen. Ja. Dat is een beetje de stand van zaken. En ik ken die vriend al een jaar of 21. Daar is hij al heel lang mee bezig. Het is... Uh... Heel verdrietig. Maar het is behoorlijk dweilen met de kraan. Ja, nou ja, het, uh, Els, het, uh, het draait toch vooral ook heel vaak om geld, uh, weet ja, ik wel. Dat is het dus. Ja, want ik heb, ik, heb dat zelf, is het. Ik, ik heb zelf in een flat gewoond uh, waar uh, vormden we met z'n allen vormden, vormden we een VVE. En op dat dak van, dat, ja. uh, van die flat, daar zou op een gegeven moment een mast komen te staan. Dat leverde ja. de VVE heel veel geld op, want die mast moet ergens staan. En daar, daar krijg je dan van de, de maatschappij heel veel geld voor. En er waren een aantal mensen uh, ja, die zeiden van... ja, maar daar krijgen we echt last van. Uh, maar uiteindelijk is het ja. hier toch gekomen... omdat het de VVE ja. wel geld in het laadje bracht. Ja, ja. dus het, is, uh, het was een hele goede vraag wat me ook aanspreekt. Maar het is precies waar het om gaat. Ja. En ik woon dan in Rotterdam en uh, Rotterdam-Oost... dat is een wat groenere wijk. Ik woon vlakbij het Kalinkse Bos. Daar ben ik bewust gaan wonen. Want ik woonde vroeger Rotterdam-Noord... vlakbij de A... Uh, zeg ik het goed, ja, de A20. En daar heb je weer last van andere dingen. Maar die vriend heeft laatst... en dat is ongeveer een half jaar geleden... uitgebreid verteld... hoe het gegaan is. Hij is daar een weekend geweest in Friesland. Hij is uitgenodigd door mensen. En... Uh, ja, hij heeft het gewoon druk op zijn werk ook. Ik vraag daar niet al te vaak naar. Maar ik weet bijna zeker wat dat het resultaat was... dat hij daar een weekend geweest is... Uh, helaas, waarschijnlijk 0,0. Net wat je zegt. Het komt er toch, want het levert geld op. Ja. Ja. Els, dankjewel. je wel. het. Dankjewel ja. voor het bellen. En uh, uh, nou ja, mochten andere mensen ook iets uh, willen vertellen over dit onderwerp? Volgens mij uh, is het wel een, een, een heet hangijzer deze nacht. Dan mogen we andere mensen natuurlijk altijd even bellen. Nogmaals, okay. Elektrosmog. Dat is een hele goede site. Oké, okay. we en hebben hem genoteerd. Van Van Cornelis. Ja, succes met het programma. Het is een heel goed programma. Oké, okay. okay, dankjewel ja. voor bellen. Dag, dag ja. Els. Gaan we gelijk door naar de volgende. En dat is Mirjam. Ja, hallo. Uh, ik bel als, uh, op, uh, met antwoord op die uh, biogassen. Ja. Uh, want onder biogas, daar, daar, daar, daar wordt ook uh, toegerekend bijvoorbeeld de, uh, de, de mest van, van, van, van, van, van, van vee op de boeren, boerenbedrijven. Uh, uh, en ik weet ook dat uh, bij uh, bedrijven die groene, groene stroom uh, aanleveren of gebruiken, hoe moet je dat zeggen? Uh, dat er bijvoorbeeld uh, in de steden de voeding wordt opgehaald, wat wat overgebleven is in restaurants en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, dat kan je dus ook allemaal uh, vergassen op de een of andere manier, uh, heb ik begrepen. Uh, en als je dat gewoon in grote hoeveelheden doet... kan je daar ook behoorlijk wat... Uh, of is het in ieder geval ook weer een onderdeel van, van de biogas. En dat zijn natuurlijk uh, uh, ja, zeg maar afval wat er toch al is. Dus dan kan je wel zeggen... ja, maar dan zit je nog met kooldioxide en, en dat soort dingen. Maar ja, het is er toch al. Dus je kan het zo laten of je kan er ook profijt van trekken. Ja, dus uh, jij zegt van uh, er, zit ook een, er zit een keerzijde aan. Nou, het is dus niet dat, dat, dat het voor niks is. Precies. Uh, wat, wat, wat die meneer had, het is inderdaad echt over, over ja, als, als je dus inderdaad eerst planten gaat, gaat gaat uh, Ja, hoe moet ik het zeggen? Als je, als, als je de, uh, de, de planten uh, zo'n beetje gaat, gaat uh, uh, gebruiken. Uh, ja, ik weet, weet niet meer precies hoe. Sorry, ik kom niet zo goed aan mijn woorden. <laughs> dat weet uh, niet meer Jan. Denk even goed na. Ja, nou ja, hij had het dus inderdaad echt overplant... en dat die dan hun rest... Uh, hun uh, rest... rest uh, koldioxidest voordat die dat allemaal dan weer uit. Zijn, uh, ja, dat het, dus, het het dat? dat het opgeslagen wordt... en dat het ja, daarna weer vrijkomt in de atmosfeer. Vrijgegeven wordt, precies, ja. ja. Uh, maar dat is dus inderdaad... als je dat gaat kappen en dan uh, voor, voor dit alleen gebruikt. Maar wat ik al zeg, dus die, die mest, die heb je al... Dus die gassen zijn er al. Uh, ja, dan kan je dat beter uh, nog weer verbranden uh, en daar energie uit krijgen. Natuurlijk, net zoals je dat met met met met rot eten, uh, wat er toch al wat toch al gaat rotten. Ja, jij zegt dat is een eigenlijk misschien nog een betere optie. Nou ja, dan wordt het gewoon. Uh, dan dan wordt worden die gassen die dan toch al vrij zouden ja. komen, maar dan op een op een afvalberg of. Uh, of een mesthoop, die worden dan op die manier rustig uh, gebruikt. Ja. Dus okay. dan is het wel, wel rustig. Nou. Oké, okay, Mirjam. Dank uh, voor de aanvulling. Ja, nee, hartstikke goed. En uh, nou ja, wie weet komen er nog meer reacties op. We gaan het afwachten op 0800-1121. Dankjewel Mirjam. Goeienacht. Prima. Hoi, hoi. Oké. Okay. We gaan even naar muziek. Love is like oxygen van uh, Sweet was dat. Je luistert nog naar, steeds naar uh, Nachtzuster, zonder Astrid. Die is, uh, ligt griep op, met griep op bed, dus de nachtbroeder vervangt. En tot zes uur ben ik gewoon bij je met het programma zoals het altijd is. Dus jij stelt vragen en je geeft antwoorden. Zijn er zijn al wat uh, mooie vragen binnengekomen. Ik zal nog even heel kort vertellen welke vragen dat tot nu toe zijn. Roland vroeg zich af waar zijn de landen zoals Constantinopel gebleven en wel meer landen. Nou ja, wat, wat, wat voor verhalen zitten er achter? Landen die verdwijnen en een nieuwe naam krijgen of grenzen die opschuiven. Uh, mo de mooiste verhalen die uh, wil ik graag horen hier vannacht. Uh, Hille die had een vraag over biomassa. Dat geeft CO2 af. Maar hoe duurzaam kan dat dan zijn? Nou, een hele theorie kwam erachter. En de vraag is: uh, wat klopt daarvan? Uh, als je daar alles van af weet, bel het even door. Igor die vraagt zich af hoe uh, werkt dat second screen bij een quiz als weet ik veel. Dat werkt dan met een, uh, een speakertje in je. In je iPad of in je tablet um, of je microfoontje. Nou ja, waar is, heeft dat mee te maken? Om te zorgen dat die vragen precies gelijk lopen met het TV-programma. Het programma van Linda de Mol is dat. Paul die vraagt zich af: uh, ja, waarom wordt er niet meer onderzoek gedaan naar de invloed van straling? Daar hebben we net ook al wat over gehoord. Jan de vroeg zich af, waarom krijgen we griep in de winter? En waarom vooral in de winter? En hebben andere landen daar dan ook last van? Nou, En om gelijk op die laatste vraag even wat te zeggen... Betten reageerde via de NPO Radio 1-app... Uh, via de, je tablet of je telefoon kun je daar een, een appje sturen naar de telefoon. Probeer ik zoveel mogelijk ook te lezen tijdens de uitzending. Uh, Bette die zegt, um, ja, er is gewoon meer kans op griep bij een hoge luchtvochtigheid. Bijvoorbeeld in Nederland, in de koude wintermaanden, en de natte wintermaanden. En ze zegt, ja, ik zit in het Caribisch Nederland. En wij hebben het vooral tijdens de nattere dagen van de regenperiode. Nou, misschien zit je aan de andere kant van de wereld, zit je nu te luisteren. En heb je op een totaal ander moment van het jaar last van de griep. Laat het ook even weten. Via 0800 1 -1 -1. Of even een mailtje sturen, dat kan natuurlijk ook. Um, Harry is in de uitzending. Dag Harry. Goedenacht, het is uh, Astrid er niet. Nee, Astrid uh, ligt met griep op bed. Ah, nou. <laughs> dus we hadden ook gelijk een vraag over de griep. Dus oh. uh, ja, de half Nederland heeft griep, hè, geloof ja, ik. vanavond zou die man er wezen over uh, de mensen die geen internet... Klopt. hebben, ik geloof ja. dat ze dat af deze nacht zou doen, maar goed. Klopt, die is een weekje uitgesteld, uh, ik had... wil ik even zeggen. Ja. Die wordt volgende week hier in de studio verwacht. Als Astrid tenminste weer beter is. Gaan we wel vanuit natuurlijk. Jij bent natuurlijk. Een Ron, hè? Zeker, ja. Jij bent Ron, hè? En jij bent Harry. Ja. <laughs> en jij hebt bent... een vraag? Ja, maar ik, heb je, ik heb je al eerder gehoord. Hey, ik, uh, die straling, ik heb dus een jaar of wat terug op uh, de Belgische tv, ik dacht dat het kwam vast, was. heb ik een documentaire gezien en uh, dat ging over draagbare telefoons. En er waren heel veel telefoons bij die uh, nou, behoorlijk straalden. En uh, de, ja, er waren zelfs uh, doktoren die zeiden van... ...ja, je krijgt natuurlijk straks toch een uh, ziekte... ...dat mensen met gezwellen in hun hoofd... Uh, ja, ...dat soort problemen. Hm. En, uh, maar ik, ik wou nog even daarop doorgaan... ...want ja. ik hoorde gisteren op de radio... ...ik geloof afgelopen nacht of zo... Uh, toen hadden ze het over... Uh, nou ja, dat is de laatste dagen ook al op de tv over... Dat, uh, dat er veel, veel meer brillen... Uh, dat de mensen dus uh, veel meer brillen gaan dragen. Ook jongeren. En... Uh, nou ja, goed. Omdat dat ze goed. allemaal naar, naar schermen kijken, bedoel je? Bedoel ja, je dat ze uh, zitten dus te lang ja. achter hun uh, scherm. Mm -hmm. Kijk, en het voorbeeld is... Uh, ik ben 68. Ik uh, moest op mijn 49ste aan een leesbril. En in 2000... Uh, aan een verkijkbril. Ik zag de borden niet zo goed. Hm. En uh, een jaar of vier jaar terug, uh, ik denk, nou, ik weet niet hoe, ik zie niet zo goed meer. Maar ik ben dus alle brillen kwijt. En ik zie perfect. Ik kan dus de bril perfect lezen. Ik zie de borden weer perfect. En uh, ik heb hier wel een computer staan, maar uh, ik zit er misschien eens één keer in de maand of zo achter. <laughs> Dat is het verschil. Dus... Oké. Okay. Ja, ik, ik wil <laughs> maar zeggen, ik, uh, ik denk toch dat, er zijn natuurlijk mensen ja, die, uh, die hebben dat nodig uh, voor hun werk en zitten daar ook dagelijks uh, uren achter. Maar ik denk toch dat het uh, ook niet goed is. Dus. Maar ja, het probleem is natuurlijk, en dat hoorde ik al met z'n pas uh, vertellen, uh, kijk, er is gewoon ontzettend veel geld mee gemoeid. Het is natuurlijk allemaal big business. Ja. Iedereen uh, die wil zo'n ding hebben, zo'n telefoon. En uh, ja, je ziet ze dus de hele dag ook, uh, ook... Nou ja, wat die vrouw al zei, op de fiets ook... Uh, je ziet niet anders. Nee, en, uh, maar jij zegt ook van, uh, er, er wordt ook niet meer gedaan aan, uh, aan uh, het voorkomen dat mensen naar schermen kijken... omdat het gewoon de economie uh, draaiende houdt. Nou ja, ik, ik hoorde nooit wat over. <laughs> het was toevallig dat ik een paar jaar terug dat op, uh, op, op België zag. Ik meen op Canvas. En, uh, en daar was het dus wel echt onderzoek naar gedaan. Toen vond ik het zo vreemd. Want ja. toen had ik het er nog met vrienden over. Ik zei van, ja gek hè? in Nederland hoor je maar niks. En uh, er gebeurt volgens mij ook helemaal niks. En... Het is net alsof ze nou ja, daar geen gehoor aan geven. Maar ik denk dat we over 25, 30 jaar daar wel problemen mee gaan krijgen. Hm. Denk we gaan het afwachten. De, ja, maar ja. ik denk toch dat dat wel weer de nieuwe ziekte gaat worden. Dat vermoed ik zomaar. Ja. En, uh, ik bedoel, ik ben ook heel gevoelig hoor, voor uh, straling. Dus laat ik dat even voorop stellen. Ik uh, voel het ook altijd. Ja. Dus ja, nou, ik, denk, denk ook ik denk dat sommige mensen er wel wat eerder last van hebben dan anderen. Ja, ik, ik heb ook zo'n draagbaar ding, nog een, een oude wets een gewone. Maar ik zal je zeggen, ik, ik doe hem s'nachts, ik ga hem pitten, doe ik hem toch uit. Ik, ja, helemaal, dan... de stroom eraf. Ja, ik doe hem helemaal uit. Hm. Ja, ik doe hem helemaal uit. Ja, ik, Omdat ik ik heb hem ook een paar keer, dat ik hem toch wel aan moest houden omdat ik wat afspraken had. En uh, dan konden ze me bellen. En, uh, maar ik, uh, ik heb ook een vaste lijn, ik bel nu gewoon van een vaste lijn, maar... Ik, ik slaap gewoon niet goed. Ik merk ook als ik hem naast mijn bed heb liggen... en dan heb ik hem toch anderhalve meter van me af liggen... een meter, anderhalve meter... dat ik gewoon niet goed slaap, onrustig. En dat heb ik al een paar keer gemerkt. Ik dacht... Nou, ik denk... Als het niet hoeft... Uit. ja, nou ja, ik, ik, ik, ik heb hem ook altijd gewoon op mijn, op mijn nachtkastje liggen om het zomaar te zeggen. Ja. Mijn mobiele telefoon, dan in, in dit geval. En uh, ja, ik, ik denk het er toch ook wel eens over na. Van ja, ik, ik in principe heb ik er geen last van. Ik ben zo, zo iemand die dat niet door heeft of zo, maar ja, ik denk wel soms over na. Van ja, misschien dat dit op lange termijn toch wel uh, problemen kan geven. Je, het, je ja, weet het gewoon niet vaker. Ik, ik heb het echt een paar Ik, ik praat ook over mijn mobiele telefoon. Hè? Die ik dan boven heb liggen, maar ik doe hem dus uit. En hm. ik heb hier dan gewoon mijn vaste lijn beneden, maar uh, ik, uh, ja, ik, ik doe hem uit. Ik heb gemerkt dat ik gewoon onrustig, uh, dat ik niet goed slaap. Hm. Ik slaap gewoon niet goed. Ik word uh, met ja. haastukjes, dan word ik weer wakker. En, en als ik hem uit heb, dan uh, lijkt het wel alsof ik veel en veel beter slaap. Ja, nou, dan weet je in ieder geval wat je moet doen, Harry. Ja, maar dat doe ik ook wel. <laughs> <Okay>. <laughs> ik geef ook gelijk gehoor. Hè? Ja. Nou ja, goed. Ik ken dit soort dingen en ik praat er ook wel met anderen over. En, uh, en ik kreeg ook inderdaad wel uh, van een aantal mensen hetzelfde antwoordje. Dus uh, er zit een kern van waarheid in, denk ik toch. <lacht> nou ja, het, uh, het, uh, het, het, het, het probleem is alleen dat de waarheid vaak niet tot ons komt. Zullen we alleen, uh, daar... ja, we en dat is het je... vooral. Nou ja, maar we zitten ook in een wereld uh, waarin communicatie en uh, altijd maar bereikbaar wezen. Ik bedoel, ik ga wel eens even lekker naar de duinen. Nou, dan moet ik hem echt niet mee hebben, want dan wil ik ook niet gestoord worden, weet je wel. Ja. klaar. Oké, okay, Harry. Nou, we gaan het eind omrijden. Ik wens je een uh, hele prettige uitzending. <laughs> dankjewel en ik wens jou een hele fijne nacht. Dankjewel. Ik en blijf nog even luisteren. Heel goed. Oké, okay, dankjewel. Dag, Dag. Dag Harry. Dag. Ja, blijf bellen met vragen. 0800-1121. We kunnen weer wat uh, nieuwe vragen gebruiken. Uh, in ieder geval heeft uh, Jos ons ook gebeld. Ja. Dag Goedenavond. Jos. Goedenavond, Jos. <laughs> je zit ja, in de auto ik volgens mij. Nou, eetje in de verrechte auto. Dan ja. moet ik werken voor de Sandje en doe ik graag. <laughs> waar, en, waar, waar zit je ergens? ergens? Ik zit nou gewoon te rijden tussen Setoog en Bos en En dan doe ik gewoon vijf keer per nacht... Twee keer per week, twee weken zit ik erop te rijden. En ik vraag me naar vanaf, om, uh, al die stoplichten af. Ja, ik begin gewoon een beetje te irriteren, weet je wel. als je er dus s'nachts rijdt, zie je ziet geen hele auto op de, de kruispunt, zie je ziet geen hele fietser, geen hond, geen kleint, helemaal drie, maar niks. Hij staat altijd op rood. Als je een vier rond kan rijden, twee stoplichten, altijd op rood, maar je wil remmen. Ja, als je dan bijvoorbeeld, uh, rijdt nog s'nachts, ja. En dan rij je halverwege, halverwege, ofzo of zo. Uh, en dan zie je een auto en dan zit ik gewoon met uh, 50 ton te rijden. En dan heb ik net 100 meter voor de stoplicht of zo. Ja. En dan zit er een auto te komen. dan denk je? Ik moet remmen naar me bewoon om je een auto vlot te laten. Ik vind dat uh, ja, zo belachelijk. En ik vind mezelf dan, hè. Kijk, als ik puur op de snelweg rij en ik rij 50 kilometer traject, loop die auto vlot 1 op 4,5 of 1 of 5. En die dus iedere keer op moet trekken. En maak het tien minuten die lullig Ik denk niet dat dat mij niet zin maar het kan mij in principe. Ja, oké. Okay. een probleem aan problemen aangelegd, een Rijkswater yeah. Ze doen er niks mee. Ik heb er als een minimum. Ik vind het belachelijk. Tijdens s'nachts op de snelweg moet gestopt stoppen, voor niemand over te laten steken. Ja, Jos, ik, ik moet het kort met je houden, want het is de, de geluidskwaliteit houdt niet te wensen over omdat jij in de vrachtwagen zit. Maar die vraag is duidelijk, in ieder geval. Okay. Dus okay. we gaan kijken of of ik ergens het probleem voor een oplossing kan leggen, voor mij over iedereen. Ja. ik fijn. Waar kun je terecht met deze, met deze klachten eigenlijk? Ja, het bedrijf zwaar, staat doet er niks mee, ja. de politie doet er niks mee. Maar het is net over alle gemeenten daar voorrang op hebben. Want alle stoplichten van die gemeenten, die hebben allemaal groen. En dat is niet alleen die traject, zijn meer trajecten. Ja. Maar in het kader van milieubezuinigheid dan... Ja. Kijk, als ik een stuk ben binnenklaag, dan kan er nog vijf rijden, of ik in een, vijf ja. of ik in een drie. Ja. Ja. Jos, dankjewel voor het bellen. En uh, we gaan kijken of er uh, mensen op gaan reageren. Dankjewel voor het bellen in ieder geval. Oké. Okay. Dag Jos. Ik heb een breaker, dit is een rubber duck. Je hebt een kopie op me, Big Ben. Kom on. Oh, je hebt 10-4, Big Ben, voor sure, voor sure. My golly, it's clean, clear to Flagtown, Town. Kom on that's yeah, a big 10 for there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy's sake's alive. Looks like we got us a convoy.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 them hogs good ten four about five mile or so ten roger them hogs is getting intense up here by the time we got into Tulsa town we had 85 trucks in all but they's a roadblock up on the cloverleaf, and them bears was wall to wall yeah them smokies as thick as bugs on a bumper they even had a bear in the air I says calling all trucks this here's the duck we about to go a hunting bear Cause we are Naked Big Ben, you're still too close. Yeah, them hulks is starting to close up my sinuses. Mercy sakes, you better back off another ten. Well, we rolled up Interstate 44 like a rocket sled on rails. We tore up all of our swindle sheets and left them sitting on the scales. By the time we hit that shy town, them bears was getting smart. They'd brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. There's armored cars and tanks and jeeps and rigs of every size. Yeah, them chicken coops was full of bears, and choppers filled the skies. Well, we shot the line we went for broke, with a thousand screaming trucks, and eleven long-haired friends of Jesus in a chartreuse microbus. Hey, right, rubber duck to a Buster! Come on, there, you yeah, Ten-four Buster! Listen, you want to put that microbus in behind that suicide jockey? Yeah, he's hauling dynamite, and he needs all the help he can get. Yeah.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 Well C.W. So we'll McCall met convoy, oftewel convoy, zullen we maar zeggen. Speciaal voor Jos was dat hij een vraag stelde over verkeerslichten. Waarom staan de stoplichten s'nachts op rood? Ja, nou ja, waarom staan ze überhaupt op rood? Nou ja, omdat er altijd ongelukken gebeuren. Maar ja, s'nachts is er minder verkeer. Hoe zit dat? 0800-1121. En we blijven op de weg volgens mij met een vraag van Willem. Ja, goedenavond. Oh, goede ochtend, sorry. <laughs> um, ik heb even een vraagje. Nou, dan ben je aan het goede adres hier. Dat uh, scheelt uh, al. Daar dacht ik, daar dacht ik. Uh, nu we toch in de trend zitten van schoon uh, schone energie en dat soort spul, heb ik ook een vraagje. Um, ze hebben het over dat ze over een heel aantal jaar dat ze volledig op elektrisch over willen. Mm -hmm. Nou, dat is op zich prima als wij nagaan dat het schoon moet. Maar... Ik ben, Ik rijd dus met een uh, grote diesel, om het zo maar te zeggen. Uh, en er is, uh, daar komt een stafje bij dat AdBlue is. Uh, Ad, AdBlue? AdBlue. Yeah. Uh, dat maakt de uitstoot vele malen schoner... dan de gemiddelde auto die het op de weg rijdt. Mm -hmm. uh, nou, sommige auto's hebben dat ook al. Waaronder de Audi. Uh, sommige Audi's hebben het ook al. Uh, mijn vraag is van... Waarom focussen niet meer op die bijvoeging in plaats van alles maar afschaffen? Want die elektrische auto's is helemaal niet eens zo gezond. Daar gaat het stofje kobalt in. En kobalt, zover ik dat weet, is dat een van de meest kankerverwekkende stoffen die er is. Mm -hmm. He, dat, daar worden die accu's van gemaakt. Dus mijn vraag is, van: waarom focussen ze niet op de toevoeging of op uh, waterstof? Ja. Yeah. Zeg maar. ja, de wa de waterstofvariant, uh, uh, voor de mensen die het niet weten... Dan, ja, dan, dan vul je auto eigenlijk met een soort gas... en dan komt er als het ware gewoon puur water uit je, uit je uitlaten volgens mij. Dat is volgens mij een hele dure techniek. Dat zal een dure techniek zijn. Maar als men toch op schoon wil... dan lijkt me dat nog de meest schone van allemaal, uiteindelijk. Mm -hmm. uh, want elektrisch is helemaal niet zo schoon door dat kobalt natuurlijk. Ja. Weet je, dat pakt zich weer op de andere kant op een gezondheid uit. Ja. Maar je uh, vraag, ja, vraag is eigenlijk van... waarom, waarom concentreren we ons zo op elektroauto's... als het eigenlijk helemaal niet zo schoon is? Ja, precies. Ja. En waarom, waarom niet gewoon op de, de AdBlue-variant bij de diesels dan? Is er ook niet zoiets voor de brandstof, voor de, voor de, voor de, voor de besieders? Hm. Ja. Wat de uitstoot eigenlijk een heel maakt. Ja. Volg jij ook de hele discussies van... Uh, dat, uh, in Duitsland was afgelopen week een uitspraak... dat, dat auto's mogen daar de binnensteden niet meer een... als ze op diesel rijden als ze vervuilend zijn? Ja, klopt. Ja. Dat snap ik. Maar ja. die hebben waarschijnlijk die Air Blue technieken... waar ze uh, mee bezig zijn... Uh, nog niet zo in de normale auto's als het ware. Ja. Enkele Audi's hebben dat geloof ik. Maar zoveel auto's hebben dat nog niet. Ja. Qua diesels. We gaan de vraag erbij zetten, Willem. Nou, super. En uh, we gaan kijken of er uh, experts over, uh, over diesel en schone brandstoffen uh, gaan bellen vannacht. Dank je wel voor het bellen. Nou, ik, ben er. Okay. ik ben er wel heel nieuwsgierig vandaag. Nou. <laughs> super, okay. bedankt. Okay. We gaan even naar het nieuws en uh, zometeen gaan we verder met het, uh, het tweede uur van Nachtzuster. Nachtzuster, een programma van Max.